7 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tientallen verpleeghuizen presteren onder de maat. Er is te weinig kennis over dementie en toedienen van medicijnen. En fouten worden niet altijd gemeld. Dat blijkt volgens een aantal media uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. dat vandaag wordt gepresenteerd. Bij elf verpleeghuizen heeft de inspectie grote zorgen over de patiëntveiligheid.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 In Egypte zijn de eerste stoffelijke resten geborgen van slachtoffers van de ramp met het vliegtuig van Egypt Air. Onderzocht wordt of op de plek van de ramp in de Middellandse Zee nog meer resten te vinden zijn. Het vliegtuig met 66 mensen stortte neer op 19 mei. Israël gaat in Oost-Jeruzalem 800 nieuwe huizen bouwen voor kolonisten, melden Israëlische media. Premier Netanyahu en minister Lieberman zouden ermee hebben ingestemd. Het plan wordt gezien als een tegemoetkoming aan rechtse partijen die hadden kritiek op de bouw van 600 huizen voor Palestijnen in Jeruzalem.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 is meant to be I got to tell you right now, baby Oh!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 Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting.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 I'm <laughs> TV op kanaal 45. 45.